Stubenitski met het NOS-journaal. Chinese reddingswerkers hebben honderden lichamen... uit het cruise cruiseschip in de Yangtze rivier gehaald. Inmiddels zijn er bijna 400 lichamen geborgen. Gisteren waren het er toen nog 97. Het schip werd gisteren met grote kranen rechtop opgehezen, waardoor bergers makkelijker bij de slachtoffers konden komen. 14 mensen hebben de ramp overleefd. De staatsloterij biedt vandaag in een krantenadvertentie excuses aan... voor de onrust onder deelnemers... Directeur Van Stenis betreurt het dat de staatsloterij... negatief in het nieuws is geweest, vooral door onduidelijke communicatie. Zo deed de staatsloterij misleidende mededelingen over de winkansen... het aantal gewonnen prijzen en de hoogte daarvan. In de advertentie wordt beterschap beloofd. Het Nederlandse Rode Kruis gaat geld inzamelen... voor hulp aan bootvluchtelingen in het Middellandse zeegebied. Er is de komende maanden zo'n 3 miljoen euro nodig voor hulpgoederen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 Zandvoort heeft het. Al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM. In 2015 al 25 jaar. Live. Met nu. Toebak leeft. Proog naar de uur. grote pijn over hier. Fijne vrienden in Zandvoort. Goedemorgen. Dit is Toebak leeft. En dan nu een plaat waar je niet op zit te wachten. Okay, more <laughs> Jet Rebel. Vorig jaar is voor hem geëxplodeerd. is. zijn plaat alweer 2013. Uh, Don't You Love Me At All. En kijk nog even naar de documentaire. Als je hem nog steeds niet gezien hebt. Het is een bizar en bijzonder persoon. Die ook in de wereld rijdt door af en toe speelt. En dan, uh, ja, dan kan hij echt de sterren van de, wereld, de wereld, van de hemel spelen. En soms komt hij ook wel heel vaag uit de hoek. Dat je denkt van, ik weet het niet. Misschien toch een klein beetje te veel. Dat zou ook nog kunnen. Maar, maar goed, is het is vandaag uh, 6 juni. 2015 En we kijken altijd wel even wat speelt op deze dag. En uh, wij lezen onder andere dat Tjeerd Ottens van de Weijden in 1947, twee jaar na de oorlog, is gefuseerd. Hij was burgemeester van Velsen hier vlakbij en dat was hij namens de NSB. En van de Weijden was burgemeester van augustus 1942 uh, tot de bevrijding van 1945... Hij is veroordeeld en geëxecuteerd. Hij is echt doodgeschoten. Maar waarom hij verantwoordelijk wordt gehouden. Omdat hij namelijk ook zelfs met de Duitsers op rasia ging. Hij ging gewoon mensen uit hun huis vandaan halen. En uiteindelijk heeft hij ook nog persoonlijk Herman Pieter de NO, station van IJmuiden, gearresteerd. En die is de volgende dag ook gefuseerd. Dus ook dat door de. En uiteindelijk heeft hij er ook mee gewerkt. om een, uh, wat was het weer? Uh, Ant Wall te faciliteren. Een bepaald gedeelte van IJmuiden is gewoon afgebroken. Dat heeft hij voor uh, gezorgd. Oh, dus ja. het is een echt ontzettend fout persoonlijkheid van dat hij ook gefuseerd is. En uiteindelijk heeft hij tijdens de berechting nog even gezegd... dat hij altijd een goed is geweest voor zijn vaderland. Hij wist niet dat die joden allemaal dood werden gemaakt. Dat wist hij niet. Ah, oh, dus oké. Okay. Bizar als je dat ja, leest okay. over die man. Goed, wat speelde er weer? In 1667... Uh, kijk, we hebben natuurlijk net die film gehad van uh, de Ruiter. Ja? Maar uh, in 1667 was er een oorlogsvloot van de Republiek. Daar dus zeven verenigd Nederland onder bevel van... Michiel de Ruiter. En die bereikte in Engeland de monding van de Theems... waarna de imponeerde toch naar Chatham begon. Dus dat was wel een uh, doorbraakpunt in de, in de oorlog toen de tijd. Oké, okay, ja. Ik, ik heb ook wel zoiets in die film. Moet ik ook nog even kijken ja, Michiel ik de ook, Dat moet ik ook nog steeds doen. Ik denk. hoorde wel historische er, mannen erover... die zeggen. ja, ze hebben maar het is wel echt mooi gemaakt. Sommige dingen zijn niet echt gebeurd. Die hebben ze bij elkaar gevoegd. Maar ach ja, toch niet. Het moet ook een beetje ja, een leuke avond Ik Ja, ook film je filmen Englang. Ja, ah? dat wordt misschien ook een beetje zwaar. Maar goed, in ja. 1954... Jawel, voor het eerst. dit is volkslied. Erospiciie uitzending met verslag van het uh, narcissenfeest in Montreux. Dus uh, dat was het voor het eerst. Ja. Ik was nog even aan het zoeken wie nou als eerste heeft gewonnen. Ik kon dat ze gewoon niet vinden. Dus, en uh, Euroversus Jong Festival, ja, pas geleden was het nog. Daar ja, hou het op met die plaatsen. Gek, dat hebben we nou gehad. Wees ook wel. Een Weer een, een, een, zo'n treindrama was het. Oké, okay, wat speelde er nog meer? Nou, de Beatles die geven tweede van twee concerten in het Noord-Hollandse Blokker in 1964. Ja, gisteren begonnen en vandaag het tweede concert. Schiphol had een hele politiemacht op de been gebracht en op het dak... om de Beatle-aanhang in toom te kunnen houden. Maar het was allemaal niet nodig geweest. Want de 3000 jonge lui bleven keurig achter de balustrade... Mieters, dat was toch een leuke tijd toen? Was alles nog een beetje onschuldig? En toen liepen ze van het vliegveld naar beneden. Dat deden ze hun haar nog even goed. maar dan moet het er ook wel naar beneden. Dat moet niet omhoog staan. Dat was de kapsel. dat kan helemaal niet. Ja, leuk. Twee van de Beatles. Kom even naar Alkmaar, want daar heb je nog steeds Het Beatle Museum, het beste Beatle Museum in Europa wordt al Heb je al geweest? Ik ben vroeger ooit geweest, maar ik ben nog niet bij de nieuwe versie geweest. Dat moet ik wel even doen. Met de Beatles, ja. Ik denk dat je dan zeker moet gaan. Ja, oké. Maar hij man is al drie of vier keer verhuisd in Alkmaar. Twee... Een filiaal heb ik dan wel bij hem gekeken. Uiteindelijk zit hij nou in een heel mooi filiaal. Dus uh, ik wil niet weten hoeveel subsidie hij ervoor gekregen. Dus maakt me niet uit. Goed, nog iets anders. Ja, ja en een terugbericht eigenlijk. Het was in 1943, was het eerste transport van kinderen... vanuit Kamp Vught naar Sobibor. Waar ze een dag na aankomst werden vergast. Dus het betrof kinderen in de categorie van 0 tot 3 jaar. En een dag later gevolgd door een groep kinderen van 4 tot 16 jaar. En er waren dus gewoon 1200 kinderen toen op transport gezet. Hè, naar uh, Sobibor, uh, ja. afschuwelijk. Het zijn echt. Uh, hoe ouder je uh, wordt, hoe moeilijker het is om daar naar te kijken oh, ja. dat we, dat zet, uh, Maar toegel. ook 6 juni. Tuurlijk, die ja, deed Die Operation Overlord was tijdens de Tweede Wereldoorlog de codenaam voor de invasie door de westerse geallieerden in het door Duitsland bezette West-Europa. Het begon op 6 juni en het eindigde op 25 augustus. Toen werd Parijs bevrijd. Hmm. Kijk naar de beelden. Zelfs ook nog kleurbeelden. Uh, kleurbeelden, zeggen ze. Weet niet of ze ingekleurd zijn. Het, ziet uh, het er wel... zal wel ingekleurd zijn. Hè? Ja, dat zou best kunnen. Maar. Ja, een beetje met rood hier en daar. Hè? Ja. <laughs> nee, nee, sommige, echt, sommige beelden zijn echt kleuren. Er zijn wel kleurenfilms uit de oorlog. Van net voor de oorlog. Uh, andere dingen speelden zijn onder andere... Uh, in de 1844... jawel! Ja, het was geen... Uh, niet het plaatje van... Wie was deze bent ook alweer? YMCA van de Village People. Village Boys of Village People, ja. In 1844 werd de YMCA opgericht in Londen. En zij zou denk je denken, wat was dat ook alweer? Nou, dat is een uh, Young Men's Christian Association. De grootste oekometische christelijke jongerenorganisatie van de wereld. Met ongeveer 45 miljoen leden uit meer dan 130 landen. En in Nederland heb je ook zo'n beweging. En in België heb je het ook. En uh, het is opgericht door George Williams. En, uh, het is uh, een soort... Jeugdherberg, waar ja. allemaal mensen bij elkaar komen die hetzelfde geloof hebben. Dus dat is de YMCA. Dat ziet als de Village People het voordragen erg stoer eruit. Maar als je het zo leest, dan denk je van. klinkt als een secte, wil ik niet bij. Nee. nee. nee. nee. Weet je eng allemaal. Wie ja. waren er allemaal jaren? Of had je nog andere berichten dat je zegt van. nee, die moet uh, ik even bewijnen? Nee, ik heb nog wel eh, jarigen. Weet je wat, doen we eerst een plaatje doen we zo even nog. Ja. de jarigen. Want ik vind het ook altijd wel interessant om even te kijken wie de jarig is en wat, wat ze eigenlijk ook alweer... wat deden ze ook alweer? Kijk, even een moppie muziek hier op de radio. Ja, precies. Waar is mijn playlist nou weer? Ah, op de lastige. In de we het allemaal gedraaid op de radio. Ja. Oké. Okay. Dead Fox. Ja. En Cookie. Cheap stuff at the supermarket But they're all En uh, dat was namelijk uh, Dead Fox. <laughs> dead Fox. Hartstikke ideeën. Een dead fox. Uh. Een wolf. Dat is geen fors dit. dus is een wolf. Ja. ja. ja. Dat is even op man. Jezus. Goed. Het is draaien. Het is kwart over negen in het zonnige Zandvoort. Komt deze kant op. Nu nog bedjes vrij zijn. Op het strand. <laughs> ja. Gisteren zag ik nog even dat uh, uh, iemand... Ik zag, ik zag iemand van Zandvoort op het nieuws waar? Ja. Maar ik weet niet. Het is een of andere bekende standpotting was even in beeld. Dat, oh. dat het zo goed was met uh, het mooie weer. Dat er heel veel mensen hier naartoe komen. Nou, uh, kijk, We hadden het nog even over de verjaardagen. Wie is er jarig op 6 juni? Nou, ik zag dat er, wie, wie heb jij die jarig is? Ja, ik zie dus hier ook dat uh, Sukarno. Uh, ...de geboortedag is van Sukarno, Indonesisch president. Was dat, was dat nou, een, hij is al een, overleden Een good guy of is het een bad guy? Nou ja, dat is een beetje, ja, is een een dus beetje al? moeizaam altijd. Sukarno, ja. Hij, uh, ja, hij, hij, het was een, hij heette Bunghata, de ere titel Vaders Vaderland. En hij was dus wel een goeie ja? voor de Indonesiërs... ...maar niet voor de Nederlanders, daar had het mee te maken. Oh, oe, dat had al oh met dat ja, gedeeld ja. te maken. Oh, dat was nog die hele moeilijke periode. Hij was de oprichter ja. van de Indonesische nationalistische partij... En uh, hij sloot zich aan bij het verzet tegen de Nederlandse overheersing. Ja. Die gingen echt een steeds prominentere rol uh, spelen. En in augustus 1945 riep hij de onafhankelijke staat Indonesië uit. En uh, allerlei uh, pollutionele acties en toestanden. Wat en is hij eigenlijk geworden? Uh, nou, hij is in 1970 overleden, dus hij uit 69. Maar... Ja, ik praat er gewoon meer over één. hadden we het dus, allemaal vergeten. De Nederlandse acties. Dat is, oh, oe, nou, dat rijdt allemaal. 69 maar, ja. Ne ja, nou ja, 69... Ik weet niet of dat... Uh, ja, ja, dat het is weer ook al dichterbij, hè? Hé, ze op, zeg, gek. <laughs> uh, vandaag was hij ook jarig. Richard Wagner. Uh, Om te zijn Siegfried Helfried Richard Wagner. Hij, is, uh, hij was, hij was geboren in 1869. Uh, hij is doodgaan in 1930. Hij is 61 geworden. Hij is grappig, ik zit even te lezen. Hij was het uh, derde kind van Richard Wagner. Zijn vader heet dus ook Richard Wagner. En Cosmia van Boel. En zij was weer de dochter van Frans Liest... En Frans List was helemaal ontzettend populair. Dat was ook een pianist, een componist. En die was zo populair dat zelfs dames die tijdens het concert naar hem keken. En die konden zeg maar een stukje van zijn sigaar opvangen. Die stopten ze dan in hun boezem of die deden ze in een ring. Dat was echt een zieraad om te dragen. Frans Liszt was echt een popidool in die tijd. Maar goed, ja. daar is dus hij familie van deze wachter. En hij heeft heel veel dingen gecomponeerd. Iets van 19 symfonieën heeft hij gecomponeerd. En, uh, ja, hoe klonk dat dan ook alweer? Nou, uh, een fragmentje zou je denken van... Uh, dat wil ik nog wel even weten hoe dat nou klonk. Uh, Richard Wagner. Uh, hier, pak aan. Ja, dit was de hit, hè? Hij heeft in de top 40 gestaan, dit. Echt waar? Soms oh. kan het niks met klassiek, ben nu ik boven de 50 ben... Is zo'n zondagmiddag ga ik even zitten... Kom ik even helemaal tot mezelf ook, hè? Zelfs dus even... rode wijn erbij. Ja, dan ga ik even nadenken heb mij, maar over vroeger en zo. Het komt allemaal echt heel helder weer binnen gewoon van vroeger. Nou, is even op gek, zeg. <lacht> uh, hij is dus 61 geworden Hij nou was dus en hij uh, was dus geboren in 1969. Oh Goed, wie zijn al meerjarig? meer jarig? Oh, even door, zeg. Wat lang allemaal, dit. Ja, maar ik vind het wel mooi dat hij natuurlijk wel een, een, een zoon van twee enorm muzikale mensen ja. Ja, dat is. Ja, het is wel bijzonder, hoor, dit. O, zeker, zeker weten. Nou, wat had ik? Ik heb in 1934 de Koning Albert II van België. En hij leeft nog steeds. En hij leeft nog steeds. Jawel. Is dat degene die ook zo'n wild leven daar hebt? Ja, woest hoor. Oe, ja, oe. ja, woest als je naar hem kijkt, denk je dat niet. Maar hij heeft volgens mij toch wel een aardig leven gehad. Degene die ook vandaag jarig is, is Connie Fonk. Connie Vonk is 71 geworden. En Connie Vonk, oh, help me eens even. Nou, dat is van deze plaat. Oh. Dat is echt heel actueel, hè? Het gaat over pesten dit. Een beetje te sparen. Ja. Maar komt er nooit een cent in je pot? Ja. Precies, dat was hem. Dun is de mode. Dan is Hele leuke plaat, dit hoor. Je Connie Fink, maak je niet dik, dun ja. is de mode. En heb jij deze gezien? Want nee. Ik vind het wel Stub, Levi Stubbs. Nee, zeg maar niks. De liedzanger van de Motown groep. De Four Tops. Wat een idee. Ja, die heb je dus uh, mooi niet gezien dan. Nee. Want uh, de, ja, die had natuurlijk een enorme bekende liederen natuurlijk. Uh, bij Motown. Baby, I Need Your Loving. En dat was er nog meer? I Can't Help Myself. It's the same old song. Reach Out, I'll Be There. Is ook van hun. Wist je dat, hè? Ja, die kende ik allemaal op de klas. Maar ik wist niet dat van hij van hem was. Nee, uh, nee ik, de naam zegt me maar ook niks. Maar hij heeft wel... De uh, voortops toch wel? Ja, de voortops wel natuurlijk. Maar zijn naam, Levi Stubbs, Stubbs Stubbs. Stubbs? Stabbels, denk ik. Stubbs, oké. Okay. Nou, ja. degene die ook vandaag jarig is, uh, is uh, Bjorn Borg. Ja. Weet je wel, van de tennis gewoon. Ja. Nou, precies. En uh, is ook de enige... Uh, die in mijn, mijn broek mag, zeg maar. Wij vinden ook wel van de onderbroeken. Ja, die, die in jouw broek mag. Ja, die in mijn broek mag. Dat is wel ja, dat is inderdaad. En wie vandaag ook jarig is, dat is toch wel een bekende. Ja? Dat is Marshall Musters. Dat is een Nederlandse acteur. En hij speelde dus ook in uh, Hertenkamp en uh, Bureau Kruislaan. En, uh, ja, hij, heeft, hij zit ook in die film van uh, Goosje Vrouwen. Oké. Okay. Uh, ja, dus, uh, hij heeft echt heel veel gedaan. Feuten, het feestje. Nou, dit is een bekende acteur. En ik vind hem wel leuk, moet ik zeggen. En, uh, hij speelde toen de nieuwe liefde van Claire van Kampen. Toen in, uh, in de uh, Gooise Vrouw. Hij is wel ik heb er geen beeld bij. Nee? Nee, ik heb er geen beeld bij. Nee. Oh, nee, nou. nou, diegene als laatste nog even. Ada Kok is vandaag jarig. En uh, ze wordt even rekenen. Ze is van 47. Uh, wordt, uh, kijk, 69, 69 wordt ze dan? 68. 68 wordt ze. En zij was natuurlijk wereldkampioen. De Nederlands kampioen. Uh, wereldkampioen in de jaren 60. Zwemmen. Daar is de man, Aarda Kok. Ah, kijk, oké, okay, nu heb ik al beeld bij. Ja, je van hebt beeld bij, hè? Dat ja. is wel een bekende kop, heeft hij. Hij kan ook zo, volgens mij, meedoen met de Passion of Christ als Jezus. Ja. Met die baard, Zeker. Musters. Heerlijk, Passion ja. of Christ, waar je erover praat. Ik dacht, leuk, ik zie er weer naar uit dat hij op de televisie komt. Goed, ja. zover de overzicht, wie er allemaal jarig is op deze dag. Super Precies. We gaan ja, En maak maken er een feestje van, zou ik zeggen. En gaan we nu even een plaatje draaien. Mm -hmm. En. Ik heb mijn playlist niet uitgeprint. Dus vandaar dat ik niet ook wel weet waar ik mee verrast word. Ik zoek het even voor u, dames en heren. Toepakleven op de radio. Tot met 10 uur. Straks natuurlijk. 10 uur Goedemorgen, Zandvoort. Live van Hotel. Hotel. Oogland. Het is een beetje aparte muziek. Er zitten rare stukjes in zoals dit ook. Dan uh, gaan we ergens naartoe. Unknown, unknown Mortal August. En dit heet Multilove. En als je de videoclip bekijkt, krijg je ook een beetje een secteachtig gevoel. Je denkt van, oh, met z'n allen halleluja. En zingen en uh, seks is uh, de oplossing voor alles. Iedereen seks met elkaar is de oplossing. Maar goed. Uh, en ja, nee, ik vind het grappige muziek. Dus Mortal August. Uh, het is, de, het is, het is uh, bijna half tien weer het Zandvoortse bericht. En ik, zit nog even, ik zag gisteren nog even een bericht... Over de windmolens. En dat is dat Dat zet het weer een beetje in perspectief. Het ging over de oude windmolens. Ja. De retro windmolens. Waar ze natuurlijk ook nog water mee pompten. En niet, wat nog stroom konden ze dan niet mee opwekken. Maar wel water mee oppompen. En ook uh, de, de, de, de graan mee malen. En dat is zo denk ik wel. Uh, dat die in de 17e eeuw of 16e eeuw. dat die ook foei lelijk werden gevonden. Dat mensen ook dachten, jezus, van molen. Daar op die stadsmuur. en die molen in het, in het mooie Weidse. Uh, Zicht vreselijk. afschuwelijk Die windmolens kunnen ze weg. Dat hadden ze toen ook al. Wat we nu hebben met deze windmolens. In de middeleeuwen. In de middeleeuwen. Ja. ja in de middeleeuwen is het misschien wel heel ja, Maar in zo 16 zoveel, 17 zoveel. Zo ja, dat vonden ze toen vreselijk ook. Ja. Zo'n zo horizon vervuiler vonden ze het. Kan en het nu, ding weg, is het man. Zo karakteristiek voor Nederland. Hè? Ja. En terwijl het nu, dat hebben we nu ook met Die windmolens, die energie opwekken. Stroom. Ja, dat dus we moeten het eigenlijk toe aan toegeven. Alleen ja, dan niet bij ons in de zee. Natuurlijk niet hier in de zee, maar een de Ver. Ga, ga dat nog even googlen. Hè? Ja, Laat je even we, informeren. Ja, even zelfs doen. die ministers weten niet waar ze het over hebben. Gewoon, die zeggen, ja, dat was allemaal veel te duur. Zo, en zo. Mensen willen wel allemaal wel stromen. Maar ze willen, niet, ze willen niet tegen die windmolens van kijken. Het is gewoon een kwestie van wennen. Nou, wij hebben daar wel andere ideeën over. Ik denk dat de horecageven hebben dan op zijn gat gaat hier. Ja, ik denk het ook wel. Ja. Best leuk hoor. één seizoen om even tegen die windmolens aan te kijken. Volgend uh, jaar ga ik weer een ander verhaal ja, ja ik, zei, ik was van de week op het strand. Toen zei ik: van, zie je die windmolens? Dan moest je heel goed kijken, want anders zag je ze Ja, in de vetten, heel in de vette. Maar toen zei, uh, toen zei mijn vriend die zei ook van... Ja, maar ze beginnen met de verste. Die zetten ze neer en daarna gaan ze naar Langs de kust toe werken. Ja, logisch. Ik, oh, ja ja ja, ja, ja, ja. ja, die er nu staan is niet zo heel erg. Ja, dat is iets vetter. Nee, die, uh, die, die, die, zie je, die zie je bijna niet. Maar nee. Ik weet niet inderdaad hoeveel uh, er nog op deze kant op komen. Dus waarschijnlijk over 400 jaar dan praten ze nu. En dan kijken ze naar ons. Weet je nog dat ze die windmolens energie zo ontzettend vroeger lelijk vinden? Ja. Maar nu is Nederland gewoon echt windmolenland. Overigens die windmolens. Ja, van vroeger. Ja, dat en van denk ik ga nou, zo even koeken op de windmolens in, uh, in uh, West-Engeland. Want daar staan ze echt heel dicht op de kust. Okay. Kijken of ik daar foto's van kan vinden. Oh, kijk, dat kan ik ook uh, mooi vergelijken. Ja, precies. Mensen, landje informeerd. Maar even iets heel anders. Ja? Of, uh, we, uh, we nee, hoor, niet... uh, ga maar zo. En er is een Nederlandse slachtoffer van wraakporno. Die heeft een dus kort geding aangespannen tegen Facebook... omdat ze via gebruikersgegevens wil achterhalen... wie een seksfilmpje van haar op het sociale netwerk heeft gezet. En uh, ja, uh, het is volgens haar advocaat echt de eerste keer... dat zoiets in Nederland gebeurt. En de uitspraak is dus van groot belang voor andere slachtoffers. En de aanstaande maandag... Uh, Krijg je, komt dit ook naar voren in het uh, tv-programma internetpesters aangepakt. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ga maandag even kijken. Ja. Ik vind het toch wel... Uh... Ja, best wel. Ik vind alleen die stem een beetje naar. Van die, uh... Peter en of Fries. Ze moeten eventjes de stembanden een beetje bijknippen. Ja, ik vind, ik vind en dit dat programma al En die neus een beetje openmaken. Maar je praat ze door je neus. Ja, praat hem bij Maar Wat met vind Edelvries? je er zelf nou van? Nou, hij praat een beetje zo. Een beetje in een scherpe randje ziet aan ja. zijn stem. Ja, precies. Ik vind het wel stoer wat hij doet. Ik, soms, het is op het randje van sensatie een beetje ook. Ja. En ja, dat je denkt, ja. Maar ja, goed. Het is uh... Net als die ene uh, oudere man die ook altijd uh, Frequent. frequent. Willy Borf, Ja, oké. Okay. Nee, de Peter R. Ja, maar die probeert echt te forceren, weet je wel? Die echt wel ja. op een reactie maar die werd hier enorme Peter... met de re neus, de ja, en neus. Peter R. die krijgt soms van die criminelen, weet je wel? Van, van die, uh, van die, van die criminele jochies Die zeggen van. Eerst van, nee, ik heb er niks mee te maken. Nee, maar ja, ik heb toch duidelijk hier bewijs dat, dat je er wel iets mee te maken hebt? Ja, oké, okay, ja. Ik, ja dat toch een bekend. Ja, ik heb er wel iets mee te maken. Maar ja, ik heb die pas maar heel kort in mijn be bezit gehad. En toen heb ik hem wel weer een anders gegeven. Je voelt echt dat je denkt van. Hij heeft ze tot Inge gebracht. Ze gaan nu op het goede pad. Nou, ja, dat vind ik wel weer leuk om te horen. Dames en heren, straks de Zandvoortse berichten. Yes, ja, Skitterel Waves. Nieuwe single, hoop ik. Doe maar afwachten. Ik heb gewoon een leuk stukje van de CD afgerukt. Dit het heet Vossels. En dat voel ik me ook. Ik voel me een beetje een fossiel. Ja. En nou. voorstels van uh, Critical Waves. Hier in de zaterdagmorgen het is alweer half geweest. Ruim half al geweest. En om half doen we altijd even het uh, bericht uit Zandvoort. En ik kan je vertellen, misschien heb je het gemist, maar de dag van de begraafplaats was ze weer. Oh. vorige week, zaterdag. Ja. En, en ja, het, ik vind het wel goed dat ze dat doen. Ik ben afgelopen week nog even bij het uh, begraafweest van mijn oma. En uh, ja, het is toch altijd wel goed om even te realiseren, daar rond te lopen. Waarom ging je daarheen? Nou, gewoon, ik denk dat is wel heel lang geleden. Volgens mij ben ik uh, er maar twee keer geweest, geloof ik. In de afgelopen. Nou, wat is het? Poeh, zeven jaar of zo. Okay. Zo, dus dat is eigenlijk al een beetje weinig natuurlijk. Maar goed, als ze ja. maar in je hart zitten, dat is ook wel belangrijk. Kijk, het gaat erom of je aan niemand denkt nog, hè? Want ja, dan zijn ze niet dood. Maar het is ook wel een beetje respect aan de andere doden om daar gewoon even rond te lopen. Ja. Ik bedoel, afgelopen zaterdag was dus, uh, was dus uh, uh, kon je daar rondgeleid worden in Zandvoort. Er zijn heel veel bekende Zandvoorts die daar liggen. Uh, speciaal voor die dag waren twee bekende uh, oude graven monument, helemaal in zicht geplaatst. Waar waren niet graaf, maar gewoon waar het echt uh, naar voren gehad. Dat was uh, uh, Dr. Smit, denk ik, en uh, DS Swauli, dat jou iets? Sorry. Uwee. Ja, die, die heeft dat zichtpad... liedje geschreven van uh, uh, het Zandvoortse volkslied heeft hij geschreven. Gelukkig wij de frisse lucht. Oh, Oké, okay. nou goed. Dus uh, mocht je het geweest gewist hebben, dan uh, moet je je gewoon even aanmelden. Er is ook weer een nieuwe, uh, noem je dat? nieuwe voorzitter... Uh, een is uh, aangesteld. Namelijk uh, iemand anders de afscheid genomen. Uh, Joop Jansen had na 39 jaar heeft afscheid genomen met de trouwe dienst. Dus ze hebben dus een nieuwe beheerder. En die het gaat overnemen. Uh, Michael in... Leijnzaad. Precies. En het uh, is een interessante lezing geweest over begraafmaat Zand. Over geschiedenis, over de oorlog. Ja. Ik, uh, ik, ik ben altijd wel een zwak voor, voor de geschiedenis. Uh, ik ben op het afscheid en geweest oorlog. van Joop Jansen. Ja? Het was echt hartstikke druk. En uh, ja, er werden ook wel mooie speeches gehouden door zijn dochters en zo. En, en zelfs de oud. Uh, uh, oud-directeur van publieke werken... die 89 is, kwam ook nog even langs. En die uh, vertelde ook wel hoe geweldig het was... dat uh, Joop al die jaren daar gewerkt had en zo. Dat was uh, leuk om uh, bij te zijn in ieder geval. Okay. Ik heb nog ander nieuws. Er is uh, gistermiddag op de zeeweg in uh, Overveen een motorrijder onderuit gegaan. Rond half vier reed hij in de richting van Zandvoort... toen hij naar eigen zeggen bij een bocht te hard rende... en daardoor in de berm geraakt. Hij kwam vervolgens met zijn motor hard aan val. Omstanders hebben de man... Eerst de hulp verleend in afwachting van de hulpdiensten. En uh, ja, hij, hij raakte gelukkig niet verder gewond. En zijn motor raakte wel flink beschadigd. En die werd later op de middag opgehaald. Dus zie maar, motorrijden, je moet echt altijd uh, voorzichtig zijn. Ik vind ze zo kwetsbaar op die dingen altijd: oh, komen ja. ze voorbij, scheuren. En in sommige mensen kunnen echt wel Kunstjes ook nog op de snelweg op de achterwiel, hoppakee. je achterwiel. Man, hou hem aan de, aan de grond gewoon. Ijoot, dus Er komen alweer gekke dingen van. Goed, sinds 1 juni komt er zachter water uit Ukraan hier in Zandvoort. Waterleidingbedrijf PW1 en Waternet, Waternet hebben uh, leveringsgebied. Het water uh, hebben ze onthard. Ik zeg het moeilijk, maar goed, ze hebben het gewoon onthard. Maar door, uh, Je hebt meer voordeel. Bijvoorbeeld uh, minder wasmiddel heb je nodig om het schoon te krijgen. En uh, dat is, wat was het ook alweer? Hoeveel procent 15 minder. 15% minder wasmiddel heb je nog om de boel te schoon te krijgen. En het is zachter van smaak. Ja, zachter van smaak. Ja. Het kraanwater dus. Uh, uh, we hebben evenementenkalender in de krant. En er staat dus de Jesse Lounge Club gisteravond. Ik moet nog even vermelden. Dat was Arthur Heukenmeijer en uh, Hans Huuring Die hebben dat vaak uh, georganiseerd. Maar dit was de laatste keer. En het, is, uh, het was altijd in Café Nuf. En het is dus de vraag of het nog komt en waar het komt. Ik weet wel dat uh, sowieso volgende week... Zondag zit die, zitten ze in uh, Vinkenveen in een café of in een restaurant. Maar, uh, het is toch een, ja, maar het is toch wel een. Ja, is toch uh, een beetje een einde van een tijdperk, vind ik zelf. Ja. Want uh, zoveel jaren, hij begon eigenlijk uh, bij Ton in de uh, café Oomstee begon uh, de jazz en uh, toen, uh, toen Ton Ariëse heette volgens mij, uh, stopte. Toen is het uh, naar Nuf gegaan en nu is het nu daar ook voor de laatste keer geweest. Dus het is toch uh, dat is ja, heel ik lang heb geleden. Toch wel een weemoedig gevoel. Ja, heel lang. Gingen we met z'n allen gingen naar Finkeveen. Dat Was met paardwagen nog geloof ik toen, hè? Ja. ja. dat was met paardwagen. Oh, heel lang geleden. Er is op diverse plaatsen in de gemeente is er erg veel overlast van meeuwen. Heerlijke beesten, zou ik zeggen. Ja, bij iemand anders. Maar niet, bij, niet hier en ook niet in maar Alkmaar hebben we er ook ijzerlijk veel last van. Mensen schijnen nog steeds het leuk vinden om die beesten te voeren. Ja, Overblijfsel van eentje neer te leggen. Patatjes in de lucht te gooien. Kijk of ze ze uit de lucht vandaan uh, ja. kunnen pikken. Doe het niet. Het levert gewoon heel veel overlast. Ze worden steeds brutaler. Daarom oproep aan inwoners, bedrijf en bezoekers. Strooi geen overbleven voedsel uit. Leg een broodkruimels of korsten neer. Werp het gewoon weg in de groene bak. Want anders moeten we uiteindelijk andere maatregelen nemen. Ja, ik heb nog een paar uh, evenementachtige dingetjes. Uh, dit weekend is de inname van speelgoed uh, uh, vandaag voor het laatst... bij uh, de stichting Speelgoed Vijfde de Lachende Kikker. En uh, op uh, 17 juni is er uitgifte van gratis speelgoed... Uh, van half tien tot half twaalf. En daarnaast wil ik nog even vertellen... Huh? dat er komt weer een buitenspeeldag aan... En uh, kinderen kunnen op woensdag 10 juni tussen 1 en 4 inlopen bij Pluspunt in Noord. Want uh, dat hele parkeerterrein is daar uh, gereserveerd voor allerlei spelletjes om te doen. Ze zoeken er ook nog vrijwilligers. En dan kan je contact opnemen met Rens Wit. Dus r.wit.plus.zandvoort.nl Daarnaast is er nu deze zaterdag, het is net begonnen, een uh, enorm groot uh, handbaltoernooi. En waar het is in de sporthal in Zandvoort. En het is... Uh, er staat helemaal niet of het buiten is of binnen. Dat, dat verbaast me eigenlijk. Nou, buiten toch, kom op zeg. Ja, Maar het begint om tien uur en tot vier uur. En uh, ja, ga richting die kant en dan zie je dat. Ja. En uh, uh, vrijdag aanstaande heb je dan het grote gebeuren... het uh, Theo Hilbers vismaaltijd... En uh, op zaterdag is het uh, Haringhappen bij Talassa. Nou, ik... Uh, dus nou, uh, uh, heb je al meegeschreven? Uh, ik ben het helemaal even kwijt nu, wat ja. er allemaal speelt. Het is te veel gewoon. Kijk te gewoon veel. even de is Zandvoortse leuk. krant. En maak dan kan een keuze. Je, maak een keuze en kom, uh, kom deze kant op. Ik kan zeggen, oh goed, het is is een half geweest. Ruim over half geweest. Uh, ruim over half. En uh, altijd even tijd voor de Jolande keuze. En ze heeft iets apart uitgekozen. Aandringen voor mij natuurlijk, hè. Ja. Tintin Outfutsing Shelley Nelson. Nou, oudje je dit, hoor. Er staat 1998, dames en heren. Voor de geheel gewoon, ja. There where the story ends. Een beetje aan Jolande, die zegt van: uh, ja, ja, ja. Doe maar even een Jolande-keuze. Uh, Kies je dit uit? Nou, ik vind het wel grappig, maar je kent het volgens mij helemaal niet. Dit. Nee, maar het is wel lekker, uh, Lekker Het heet Tintin en het mooie is: vanavond is er een van de film over Tintin. Dat is ja. dus inderdaad kuifje. Ja. En uh, Captain en zo, van Heddock en zo. Kapitein Heddock. Wat een idiote onzin allemaal. Precies, Kapitein Heddock. Duizend en... bommen en granaten. Ja. Uh, de, de, uh, ja, de, de animatiefilm is het, geloof ik, afgelopen. Uh, ja. ja, ik heb hem 3D gezien nog. Dat je, dat je de, met zo'n ding op je. Ik lig helemaal in de duik, man. Wat heb jij nou op je neus zitten, man? Dat, dat is die bril zeg maar, heel irritant. En uh, de, ik moet zeggen, de film is best grappig. Als je het vol met actie, uh, daarmee keert het niet in. Alleen je geeft het word je gek van al die grote neuzen die erin zitten in die film. Ja. Het ja. is echt bizar van woorden hoeveel grote neuzen er getekend zijn in die film. Dat je denkt van. Man, het, ik weet niet. Het, het, het, het, het, het, ja. Wat heb jij daar nou op je neus? Ja, nou, dat is die bril, maar ik vond het ook heel groot van neus ik in die film. Ik vond het een gegeven moment een beetje storend worden. Maar goed, Tintin dus vanavond op de televisie, dames en heren. En dit was uh, Shelby Nelson samen met uh, Tintin Oud. En that's where the story ends. Het is kwart voor uh, uh, tien, is antwoord. Ik ben nog, steeds, ben nog steeds verbaasd over uh, uh, Dijsselbloem natuurlijk. Uh, die zegt vandaag in de kranten. En is kamp met zwak ontwikkelde normbesef. Dat is echt dat je denkt, ja, het is echt schandalig wat daar gebeurd is gewoon. Ik vind het buiten gewoon uh, ernstig. Uh, ik vind dat uh, sowieso iemand met zo'n functie een maatschappelijke voorbeeldrol heeft. Ja. En hij krijgt ook geen bonus mee naar huis. Nou, dan heb je het echt. Dan heb je het helemaal bekeken, hoor. Dan heb je het goed fout gedaan bij, uh, in Nederland als je geen, geen bonus mee krijgt, ook geen kleingeld. Dan is het erg. Dan word je uitgekotst, hoor, gewoon. Zo is het. Wat een ziek idee. <laughs> ik heb weer een leuk bericht. Ja? Daar moet ik wel erg, erg om lachen. Er was een man en die, uh, die zou met zijn vriendin naar Ibiza vliegen... maar ontdekte dat op zijn vliegticket de verkeerde naam stond vermeld. En de vliegmaatschappij Ryan Ryanair liet hem weten... dat het 220 pond zou kosten om het tic tic ticket aan te passen. Twee keer de vluchtprijs. <laughs> de, de, de student heeft gratis zijn naam laten veranderen bij de gemeente... en betaalde omgerekend 140 euro voor een nieuw paspoort. En volgende week vliegen zijn vriendin... En hij alsnog kwam naar Ibiza. Want de stiefvader van zijn vriendin had het vliegtickets geboekt... maar hij gebruikte daarbij een verkeerde naam. Want die haalde hij van zijn Facebook-profiel. Maar daar had hij voor de grap Adam West geschreven. Maar hij heette dus eigenlijk Adam Armstrong. Dus uh, nou ja, volgens Ryan er zijn de hoge kosten voor het aanpassen van vliegtickets... bedoeld om te voorkomen dat ze voor winst worden doorverkocht. Ja, logisch. Ja, ja, en als je dan toch bezig bent met kun je ook een paar centjes op verdienen gewoon. Maar dus dat je dan gewoon een nieuw paspoort aanvraagt op een andere naam, volgens mij is dat in Nederland niet zo eenvoudig. Om je naam te ik vroeg me ook af: Kan dat zomaar voor 140 euro? Ja? Dan kan je gewoon even een ander paspoort aanvragen. Je vraagt een paspoort en je laat je naam gratis veranderen bij de gemeente. Nou, dan wil ik ook wel een andere naam. Ja, nou nee hoor, ik ben wel tevreden over mijn naam. Ja? Maar het is wel leuk om verschillende paspoorten te hebben. Wel, Welke heb ik nou vandaag nodig? Je, ja. dat, dat, dat zie je toch alleen, alleen in die films? Ja. Maar het is een beetje lastig soms, want ik moet zo eerlijk zeggen, mijn zoon. Die heet officieel Richard en uh, ja, roep nou Richie. Ja? Dus dan hebben we ook een ticket besteld. En nou, dat was Richie van in plaats van Richard. Ja, dat was hij inderdaad van... Oh, ja, shit. Ja, Richard? Moet je echt, dat moet klinkt, je van, klinkt ja. wel mooi. Richard? Richard. Richard. Richard? Richard. Oh, Richard? oh, dat, ja. is de, dat klinkt uh, als die serie. Richard! Rich. Richard. Get ja. the car. Dat is toch die Engelse humor-comedy-serie. Uh, uh, is toch die dame op stand... Oh. Ze hebben geen geld. Maar Richard, oh, die, get de ja. car. Oh. Ja, dat is uh, uh, Mrs. Bouquet. Ja, klopt. Ja. Dat is het. Ja. <laughs> ja, wist het allemaal wel. Toebak leeft op de radio. Straks de goede morgen Zandvoort. Vooruit het zonnige Zandvoort hotel, uh, uh, hotel. hotel. Hotel. Welk hotel zit ze ook alweer? Ik weet het niet eens meer. Het is me in één keer ontvallen. Na zoveel jaar. Goedemorgen, Zandvoort. Zit, dat hotel Hoogland. Hoogland. Ja, hoe kan je dat ah, nou vergeten? Het zit in harde schrijf. En muziek op de radio, zal je denken. Wat is dit nou? In godsnaam weer. Nou, kan ik wel even voor je opzoeken. Ik heb hier een lijstje bij me, dan kan ik het zo voorlezen. Uh, meet, nee, we the people and the chakras. De chakkers, ja. We the people. We are the people. Zoiets uh, klinkt het gewoon. Het is, eh, uh, leeft op de radio. En, um, Ja, welkom. Welkom. Ja, welkom. welkom. Gewoon. Ja, gewoon met even wat stuk. Ja, dat zijn de restanten van een losbandig leven. Ja. Ik bedoel, als je in het jaar geweest bent, dan moet je gewoon eventjes je adrenaline kwijt. Toch? Heb je dan niet? Zeker. een beetje Dat je wel heel veel energie hebt gekregen ervan. Nou, ik moet zeggen dat ik. Ik zit zo in een structuur al jaren gewoon. Dat op een gegeven moment dat ik dan s'nachts werd overvallen door een aantal mensen. Gewoon, nou niet, niet financieel, dat, ik, dat ze zeggen van. je geld, dat niet. Maar gewoon, ik kwam thuis en er dus zaten heel veel mensen in de keuken op te wachten. Dat was voor mijn verjaardag. verrassingseffect. En de volgende nou, weer een verrassingseffect. Moest ik mee? Toen dacht ik even van. Nou wil ik even weten waar ik toe ben, hè? Nou, alweer. Nou, dat het niet zo'n wakker wordt van... Hé hey, ja, en vandaag gaan we... Stap maar in de auto. Ja, hoe? Dit word ik een beetje wiebelig van. Ik ben niet een autist. Niet dat ik elke seconde wil weten wat er gebeurt, maar... Op een gegeven moment moet het weer ah, even... Jij hebt een... gewoon duidelijke structuur nodig. Structuur nodig. Ja, oké. Okay, oké. Okay. Ja, ja want, want hoe zit dat dan? Want jij gaat vanmiddag altijd even een power napje doen. Ja, natuurlijk. Dat heb, je, dat heb je daar gewoon op het bedje gedaan buiten. Bij die... Uh, oh, bij die uh, de spa? Bij, ja. ja. Dat is vrij logisch natuurlijk. Je gaat gewoon liggen en je doet je ogen dicht. Ja, heerlijk hè? Oh, ja. Oh, oh. Dus je ja, uh, oh, alleen even loos. kijken hoe je gaat liggen natuurlijk. Ja, als je zeg maar met... Uh, als je wel dan een, naakt beetje bent. Eleganter dan. een beetje elegant ja, erbij ligt. Een beetje dat ja. je niet wijdbeens zit. Uh... Ja, nee. Dat nee, dat dan moet je even doen. vooruit kijken. Want oh, dan komt er iemand langs en die doet even een rukje aan je haar zo. Oeh. Nee, ze liepen daar zeg, met zo'n klein, uh, met zo klein uh, corrigerende tik. Hé, hey, even anders liggen. Dat kan zo niet. <laughs> is even netjes gaan liggen nu. Ja, er zijn van die ja. mannen die liggen echt wijdbeest. daar gewoon. met. Ja, dat was voor mij ook wel een beetje een shock. Oh, nef, ik uh, had altijd, ik had altijd een, een bril op. En dan uh, was ik in de, in de sauna en had ik die bril natuurlijk buiten. En dan kon ja? ik er niks zien. Nee. Ja, sinds uh, ik uh, nieuwe lenzen heb in mijn ogen, ja? zie ik alles haarscherp. Ik denk van, in die sauna's hoeft dat niet. Nee, kan je nou, niet afstellen. Kan je een het een uh, beetje... Ja. beetje uh, een beetje verdoezelen. Een Moet beetje, je eigenlijk uh, ja. matglas uh, lenzen er gewoon aan Ja, zetten. Precies, dat is misschien wel fijn. Dat zou nog wel een aardig dus, uh, idee kunnen zijn. <laughs> ik heb wel een in Rotterdam. is ja? een rijinstructies aangehouden. die gaf les. terwijl ze gewoon te veel gedronken had. Kijk. Het was al niet eens de eerste keer. Maar ze reed ze zelf de niet, staat. hè? Laat het even duidelijk. Ze reed zelf nee, niet. Nee, dat is waar. Nee, oké. Okay. Maar de politie controleerde de auto. van de 35-jarige vrouw. De auto bleek ook nog onverzekerd. <laughs> En ook stond er dus dat de vrouw zeven maanden niet mocht autorijden. Maar ja, ze liet die leerling toch rijden? Ja, niks aan de hand dat gewoon. E eerder al te veel gedronken. Ze werd meegenomen naar het bureau. Dan moest ze nog blazen ook. En dan bleek dat ze ook deze keer ook op had. En achter het stuur zat een 18-jarige vrouw uit Rotterdam die rijlessen volgde. En volgens de politie was zij niet op de hoogte van de rijontzegging van de vrouw. En de agenten hebben de 18-jarige naar huis gebracht. Ja, ze reed toch niet? Ze reed toch niet zelf? Nee. Nee. Ja, ja ik toch. ben wel nieuwsgierig of, of je dan daarvoor. Ja, je bent verantwoordelijk Je bent verantwoordelijk, oh ja, je hebt les. En als een leraar nou dronken voor de klas staat, dat, dat mag dus ook niet dan. Nee, dat zou ik wel niet mogen dan. Nou ja, als er niemand last van heeft. Nee. Nou, goed. Opgelost, zou ik zeggen. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, dames en heren. Nee, ik wil deze. Precies, houd je uit de doos vandaan. Als we het toch over oud hebben. Dan nee, het er wel een aardig plaatje. Howard Jones en Things Can Only Get Better. Ja, dat is voor veel zaken, maar niet voor alle zaken is dat het geval... Ja, dat waren nog eens van die radioplaten. Nee, geen hits, dat weet ik zeker. Maar wel leuk om op de radio te draaien weer. Howard Jones, Thinks Can Only Get Better. En zo moet je er altijd tegenaan kijken. Je denkt, dingen kunnen altijd weer beter worden. Dat zie je vaak als je uit een dip vandaan komt. Je denkt, ach, kan die nou alleen nog weer beter worden. Zeg maar, dat is zeker waar. Eh, het is Toeboek op de radio. Straks is die nog Goedemorgen, goede vanuit Zandvoort. Eh, Hotel Hoogland. Maar ik zit toch even te kijken wat er allemaal afgelopen week speelde. Nou, gisteren was er nog te doen over de PGD's. Ja. En Van Rijn. Oh mijn god. De draaier, elke keer van, nou, zoveel mensen zijn er al, uh, hebben al geld gekregen. Ja, er zijn iets van 65.000 of 65.000 mensen hebben gewoon al geld gekregen. Maar de rest van de, van de, Nee, die hebben wel geld gekregen, maar die kunnen het misschien later weer terug moeten betalen. Want ze hebben nog niet gecontroleerd of ze het wel mogen hebben. Maar ja, het is een noodbaatregel, het een beetje rommeltje. Geef die mensen allemaal maar geld, dan moeten ze straks weer terugbetalen. Ja, het wordt er allemaal niet makkelijker op. Hey, en het zijn allemaal frau fraude... Uh, uh, minder fraude gevoelig worden. Nou, met dit is dat niet de oplossing natuurlijk. Dus hey. de VSB-Bank... de, de VSB-Bank Bank is toch niet te regelen? De Sociale Zekerheidsbank? Nou goed. Die moet het allemaal uitkeren. Die moet het allemaal gaan controleren. SVB dan? SVB-Bank, klopt. Die uh, moet het allemaal controleren. Die redt het allemaal niet. Die zitten met echt tot een nek. Hoe zitten ze erin. En Van Rijn die is daar verantwoordelijk voor. Ook die kleinsmaat die met dat uh, hekje, weet je, voor zich, die had zegt, iedereen heeft recht op een echt contract. Dat roept ze altijd over bestandelijk handicapten. Ja, hoe kan je dat waarmaken? helemaal niet. Maar goed, dus de PGB's hopen over te doen. En nu D66 de motie van wantrouwen ingediend. Zo van, wij vinden echt dat die man, die van Rijn, die moet gewoon echt weg. Maar gisteren heeft Pia Dijkstra nog even een hand gegeven onder van Rijn. Oh, gefeliciteerd, die mag blijven. What the fuck? Wat is dit nou weer? D66 zwaait gewoon in één keer om. Die zegt van, nou ja, hij gaat het toch wel oplossen. Hij gaat het oplossen. Hou eens even op. Houd toch op. Hij moet het wel oplossen, vind ik. Daar ben ik het mee eens. Maar ik betwijfel het of hij het voor elkaar krijgt. Ja. Ik denk dat het toch heel wat miljoenen gaat kosten om het uiteindelijk allemaal op de rit te krijgen. En of het dan allemaal nog zo beter in elkaar steekt dan vroeger, heb ik zo mijn twijfels over. Ja, ja. Dat heb je nu hè? als 50 plus. Vroeger was het beter. Vroeger was het beter. Toen snapte ik het niet. Toen dacht ik, nou, is het allemaal goed geregeld. Ja, ja toen had je helemaal geen zicht op. Ja. Nou, nu nou, krijg je vind... steeds meer zicht op. Dat je denkt, wat ze doen, maar wat, joh? Ik vind eigenlijk dat jij op de achtergrond van de politiek wat moet doen. Ik ja, heel veel. dag, achtergrond. ik breng wel koffie langs. Bij de tijd dat ik het begrijp... En is, uh, ja, maar ik denk dat jij wel je mening kunt geven. En dan uh, daar een beetje aan mee kan werken. Ja, dat is waar. Maar ik vind dat je moet er echt nog wat flink veel verstand van hebben. hoor. Ja. Voordat je het begrijpt, Waarom heb je dat dan, dan is het, het, pro het, het probleem alweer uh, nog groter geworden. Dat komt in... met de jaren dat verstand. Dus je hebt heel veel nu. Ja, ik heb heel veel. <laughs> hebben we nog tijd voor een bericht? Ja, ja, doe maar. Oké, okay, in uh, Noordwijk Katha en Katwijk uh, heeft de horecaondernemers... Uh, die kunnen vanaf 1 juni 2015, dus vanaf deze week... bezoekers weren met een collectieve horecaontzegging. Bij de gemeente en de politie en de horeca hebben een handtekening gezet... onder het convenant collectieve horecaontzegging... En personen die dat dus hebben, die zijn voor een bepaalde tijd niet meer welkom in alle horecazaken die zijn aangesloten bij de samenwerking. En in het protocol is ook vastgelegd wanneer een ondernemer, en iemand een collectieve ontzegging mag opleggen. Oh. En ik denk ook. en de duur van de ontzegging is afhankelijk van de overtreding die is gepleegd. En uh, het geeft ook aan in welk gebied en zo. En uh, ik vind het op zich best wel goed. Maar ja, het is wel zo, krijg je dan een blacklist, dat je buiten bent en dat je er ondertussen zo'n... Uh, zo'n uh, Gezichten achter elkaar langs zit komen. Ja, en dan zie je iemand in de rij. Hé, hey, je staat erop, ik zag je. Weet je wel zo? Van, uh, ja, het is echt iets voor de toekomst: ja. gezichtsherkenning, dat je even hier moet scannen of wat je naar binnen loopt. Maar ja. Ik bedoel, al die cafetjes die allemaal gewoon iedereen in en uit loopt. Ja, ik dat weet kan dat het er nog niet. We waren ze dat maken. Doen, maar ja, Bij die ja. hele grote tenten. Ja, is het, misschien uh, is het wat verzand, Het, Misschien is het wat zand. Ja, goed, dat nou, zal de toekomst uitwijzen. Goed, straks natuurlijk een morgen. zandwoord, Live uit Tellen Hoogland. En wij spelen elkaar volgende week weer voor een nieuwe aflevering. En het is altijd weer spannend. Zal de jeugd zich weer aansluiten? Ja, het wordt al tijd, hè. Het wordt echt wel weer tijd. Ja, dat we hadden Marcus... zijn naam nog niet genoemd? Nee, Bij wiens naam niet genoemd mag worden. Tot zover. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van.